4 uur. Marielle Hageman met het NOS-journaal. De Russische minister Lavrov vindt een no-fly zone boven Syrië in strijd met internationale wetgeving. Westerse landen denken na over een no-fly zone boven delen van Syrië om de rebellen tegen de luchtmacht van president Assad te beschermen. Het vlieggebod zou worden afgedwongen met Patriot-raketten en F-16's vanuit Jordanië. Lavrov zet ook vraagtekens bij het bewijs van het gebruik van chemische wapens dat Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS gebruiken om de noodzaak van de no-fly zone aan te tonen. Volgens Rusland bewijzen de monsters helemaal niets, omdat ze niet onder permanent toezicht van onafhankelijke experts hebben gestaan. In het topsportcentrum in Almere zijn oud-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn herdacht. De familie had in een aankondiging iedereen uitgenodigd... die zich verbonden voelt met het volleybalpaar. Aan bezoekers was gevraagd een losse bloem mee te nemen als eerbetoon. Ook kon er een register worden getekend. Er waren enkele honderden mensen aanwezig. De lichamen van Visser en Severijn werden eind mei opgegraven... in een boomgaard bij de Zuid-Spaanse stad Moersia. In Amsterdam is vanmiddag een man op straat doodgeschoten. Dat gebeurde op de Transvaalkade in Amsterdam-Oost... Getuigen hebben de politie verteld dat ze een aantal verdachten zagen wegrennen nadat ze schoten hadden gehoord. De politie heeft een groot gebied rondom de plek afgezet. Wie het slachtoffer is en wat de toedracht is, wordt onderzocht. Reddingmaatschappij KNRM is druk met de harde wind. Veel watersporters zijn door de wind in de problemen gekomen. De KNRM is vandaag al zeker 16 keer uitgerukt. Er is niemand gewond geraakt. Vanwege de harde wind ging de ronde om Tessel vandaag niet door. De zeilwedstrijd met Katamarans is verplaatst naar morgen. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Vanavond in het noordwesten kans op een bui. Morgen waarschijnlijk droog en af en toe zon. Het wordt 17 tot 22 graden en de wind neemt af. Dit was het NOS Journaal. ANDB Verkeersinformatie. Er staan fiets door werkzaamheden op de A7 Zaandam richting Hoorn... tussen Purmerend Noord en de afrit A van Hoorn, 9 kilometer. A9 Amstelveen naar Alkmaar bij Aalsmeer, 3. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden, 5 kilometer. Audi komt met een aantal rijk uitgeruste business editions. Mooi, denkt u, maar een Audi is toch al compleet van zichzelf? Dat klopt.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Live vanaf Oero op Terschelling. Hier is Hans Smit. Ja, goedemiddag. En u bent live verbonden met de STOP, okay, met een enthousiast publiek... wat hier de tent bijna afbreekt. Wat hebben we dit half uur nog te bieden? Straks Jozef van Heesik en Sadet in over de voorstelling Dantons Dood, die in een kerk gespeeld wordt... hier op, uh, te, op de Terschelling. Verder 80 seconden van Janes Sjoerdstra. En uh, wat hebben we nog meer? Uh, nou, weet je wat? Speelman, Speelman en wat nog? Die gaan straks nog een keer spelen. Maar eerst even bellen met collega Cornel Maas... want die gaat vanaf maandag hier vijf dagen in de week opium op televisie maken. Uh, waar, waar, waar ben je nu? Kom je ook uit een voorstelling of niet? Uh, ja, ik, als je spreekt ben ik de zaal in Hoorn inmiddels, in een eentje. Waar ik zometeen maar op aanschrijven op het terras van Hessel, de dus zanger hier, denk ik. Want ik, ga, ik kom van een voorstelling die wel geest was van de theatergroep Oostpol. Waar we aanstaande donderdag eh, aandacht aan besteden. En heel veel kan ik er niet over verklappen. Behalve dan dat het niet heel erg veel meer voorstelt dan dat er een tribune wordt op, opgebouwd en afgebroken. En dat het een soort volksopstand onder het publiek teweegbracht. Heel erg Oerol dus, maar dan wel op een uh, redelijk abstracte en ook wel uh, grappige manier. Ja, oké. Okay. Maandag beginnen. Wie zijn je eerste gasten? Uh, maandag vliegt in, speciaal van het vasteland voor ons, uh, Jort Kelder. Die een enorme relatie heeft met de Schelling en nauwelijks met Oerol. Dus daar gaan we duchtig over bijpraten. En uh, dan besteden we, Is er muziek ook van uh, Janne de en ook de gast zijn dan uh, Dagmar Slagmolen. Onder andere Rosa Arnold, die al een paar jaar voorstellingen hebben gemaakt. Uh, via Berlijn. En nu een hele mooie voorstelling hebben met slagwerk en violmuziek. En het thema daarvan is een beetje hoe je uh, bij elkaar kunt groeien na de oorlog. Ook als je probeert weer uh, het samen goed te hebben en uh, met elkaar te vinden, dat dat toch niet mogelijk is. En die wanhoop zit heel mooi in de voorstelling. Die trouwens nog gestaakt moest worden, omdat het te hard regende hier. En alle 80 violen dreigden uh, kapot te gaan. Oké, okay. goed. Uh, uh, ik weet inmiddels dat de première vanmiddag dat die wel door is gegaan. Opium TV vanaf wow. maandag tot en met vrijdag. Iedere dag om vijf voor half acht op Nederland 2. Straks praat ik met uh, Mark van de Warmerdam. Die was ook bij die voorstelling via Berlin. Dus die, je kunt erover uh, vertellen hoe, hoe dat was. Maar eerst de muziek live. Hier zijn ze weer in het Japans. Oh nee, toch niet. Speelman en Speelman. Hey! Naar school met zo'n kargobak. De kinderen erin lans het nieuwe lakketootje: Vincent, Bernard, kindje en Jasmijn. Ja. Drie gordeltjes de kindertjes zijn zeven. Even gaan wat gordeltjes. Het schoolplein is een zeven. Voor kindertjes die, die anders, anders zijn Als Frederik of Pippelijn Het ja. krullend witte haar van de kinderschaar. Een zeeën vol talenten, en met de accenten. De wereld wordt gered, ja ja ja ja. ja. De wereld wordt gered, ah, ah, ah, ah, ah. De wereld wordt gered, door hem. En vader, vader heeft het goed, maar moeder voert de strijd. Op welke kleding draagt, haar lieve kleine meid Armani kent zo Hugo, maar nooit van CNA. Ze kennen geen probleem. Al gaat boos om de ver. Wat met 16 jaar? Verliefd op de au pair. Wat dat betreft, lijkt junior, junior spreken op zijn papa, papa, vada, papa, papa, De studies staan al klaar voor Fleur en Valdemar. En als het moet, met bijles, les. Want op zijn minst word je notaris. De wereld wordt gered, ja ja ja, ja. de wereld wordt gered, ah, ah, ah, ah, ah, ah. De wereld wordt gered, door hem. Door Mout, Pim, Dees, Pluk, Bloem, Tip, Nova, Marie-Claire van der Hoeve Schoonsmaas tegen. Hier ook al kom je niet uit Friesland, sterren, lieven, lang zullen ze leven. Mout, Pim, Dees, Pluk, Bloem, Tip, Nova, ja, ja, ja, Marie-Claire van der Hoeve Schoonsmaas tegen. Zit je nou waarom je niet weg te Sterren, lieveren, lieveren, lang zullen ze leven. De wereld wordt gered. Ja, ja, ja, ja, ja. De wereld wordt gered. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. De wereld wordt gered. Door hem. Au, au, au, au, au. Waarom? De wereld wordt gered. Joost en Daan Speelman. En hou ze in de gaten. Speelman en speelman.nl het barst hier op Oerol uh, van het uh, theatertalent. Het festival geeft jongemakers volop de kans. Maar zien we Aquasi of uh, Young Gangsters ook na Oerol terug in het theater... naar Jong Gangsters? Dat gaat wel lukken in ieder geval. Is er een toekomst voor deze nieuwe lichting? Uh, dat vraag ik aan Mark van Warmendam. Hij is directeur van Kater. En ook hier op Terschelling. Jullie hebben een speciale afdeling voor jongemakers, hè? Ja. Wat, wat, wat, wat, hoe, hoe, hoe zit dat in elkaar? Hoe weet nou, dat? We zijn inmiddels zes jaar geleden begonnen met uh, zeg maar een belangrijk deel van... Uh, het gezelschap, het gebouw, de faciliteiten, de kennis... ter beschikking te stellen van uh, jonge makers. Mm -hmm. We hebben daar ook nog fondsen voor gevonden. Uh, dus bij ons kunnen alle jonge makers uh, plannen indienen. Uh, twee keer per jaar honoreren wij een plan. En dan zijn er eigenlijk maar twee voorwaarden. Het moet muziektheater zijn. Een of andere vorm van combineren van muziek en theater. En je moet opgeleid zijn uh, als acteur, muzikant, regisseur... Ja, ja. maar zeg maar uh, binnen het vak. Ja, dus niet, niet elke vrijblijvende uh, amateur die denkt van kom ooit nee, later, precies. Ik ben ja. Ja. Uh, die plannen die worden ingediend. En wij hebben een, uh, zijn een alliantie aangegaan met een vijftiental theaters en festivals. Mm -hmm. Die lezen de plannen ook mee... Net zoals de, de makers van Orkater, regisseurs, acteurs, lezen die plannen mee. En dan selecteren we er uh, twee per jaar. En dan mogen die mensen maken wat zij willen maken. En op de achtergrond uh, ondersteunen wij hen op alle gebieden. Publiciteit, verkoop, uh, techniek. Uh, kan niet schelen ja. wat. En, en het resultaat daarvan zie je het resultaat zie je... is dat bijvoorbeeld uh, als je als onafhankelijke jonge maker van de theaterschool afkomt en een dergelijk project zou doen, dan mag je blij zijn als je vijf keer hebt gespeeld. Mm. Uh, nu onder deze omstandigheden worden er 25 tot 35 voorstellingen geboekt in de bestaande theaters. En de ontwikkeling van die makers gaat doorgaans een stuk sneller, mm -hmm. juist door ja. dat programma. En we zien dat hier terug. Op Oerel. Ja, op Oerel zijn er op het ogenblik twee uh, voorstellingen. Nou, Kornat uh, heeft net al het ene, ja. een en ander verteld over Via Berlin. Is een gezelschap die binnen dat kader twee voorstellingen bij elkaar heeft gemaakt en nu voor het eerst zeg maar, op eigen benen staat, ja. artistiek. Uh, zakelijk ondersteunen wij ze nog steeds. Uh, dat wordt ook steeds meer in. Dat de back-office door, uh, door een bestaand gezelschap ja, gedaan zoals, wordt. Ja, uh, zoals uh, Bogen van de Schoot bijvoorbeeld bij Oostpol zitten. Ja, eh zit, uh, uh, ja. ja. dus, uh, Maar zij maken de voorstelling onafhankelijk. Uh, dan is er ook nog een echte nieuwkomersvoorstelling. Dat heet een verhaal. Vier jonge jongens. Uh, Rijnoud Scholten van Aarschad. Uh, maar... Thijs... Uh, en nog twee. En nog twee. Nou ja, die <laughs> namen allemaal. Uh, want ze hebben tegenwoordig allemaal dubbele namen. Ach ja. ja ik hadden we Vier keer zoveel omgehouden. <laughs> allemaal Amsterdam-Zuiting. Uh, ja. Uh. En die, uh, die zijn net begonnen. Uh, en die hebben dinsdag een première. Ja. Heb je nou, uh, want dan staan ze hier op Oerhol... Uh, ze mogen dus een aantal voorstellingen, of een aantal, uh, ja, voorstellingen laten zien, ook buiten Oerol. Ja, beide voorstellingen, zowel via Berlin als mm het -hmm. Bielverhaal... die gaan ook naar Over het EI. Ja, ja. En die doen ook allebei een tournee in de, laten we zeggen, vloertheater. Ja. Maar is dat festival zoals dat hier is op Terschelling... is dat heel belangrijk voor, voor jullie... Ja, dat, het, het, is, het, is, het is belangrijk om, om twee redenen. Het, uh, om te beginnen inspireert het de makers heel erg mm. om hier iets te maken. En dat is belangrijk, want de, daar begint eigenlijk iedere voorstelling mee... dat je zin hebt om iets te maken. Het voordeel van een festival, of het nou over is of Oerol... Uh, dat het een, uh, uh, een vrijheid heeft die in de theaters niet is... Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld de lengte van de voorstelling. Of de, uh, de, de techniek van de voorstelling. Of het, je, je kan vrijer uh, voorstellingen maken. is natuurlijk tegelijkertijd ook de beperking. Want je kunt het niet aan de Schouwburg verkopen daarna, of wel? Uh, nou ja, sommige voorstellingen die hier heel goed gelukt zijn... blijken ook altijd te verkopen. De, in ieder geval te zijn aan de theaters, mm -hmm. aan de vlakke vloertheaters. Ja. Soms ook aan Schouwburg. Ja. Is het ook een beetje een showcase, zo'n festival als dit? Laat je mensen ook zeg je van nodig je ze uit, schouwburgdirecteur en dergelijke. Ja, dat gewoon... doen wij wel. Ja, ja? ja zeker. Ja? Ja. al is het maar om kennis te maken met die jonge makers die misschien niet deze voorstelling, mm -hmm. maar wel de volgende ja. uh, in een theater zou moeten gaan spelen. Dus voor het theateraanbod in Nederland is zo'n festival is dit helemaal nou absoluut van groot belang. Mm -hmm. Ja. Maar ja, goed, de bezuiniging en dergelijke. Ben jij bevreesd daarvoor? Hoe dat in de toekomst gaat? Ja, nou ja, bevreesd dat. Ik kan die gevoelens altijd nooit zo lang vasthouden. Hmm. Die, uh, want het is natuurlijk al een aantal jaren aan de hand. Maar daadwerkelijk is de bezuiniging, de grote bezuiniging, is dit jaar ingegaan. En pas eigenlijk aan het eind van dit seizoen uh, ga je het echt merken. Maar wat je absoluut kan zeggen, dat de, de, de, de hardste klappen. die vallen toch zeg maar, aan de onderkant. Bij de dus bij, ontwikkeling bij... van nieuwe ruimte voor nieuwe makers. Ja. Uh, de ruimte om te mogen mislukken. Dat is heel erg belangrijk voor. Ja. Voor, voor, voor jong aan was. Dus ja, ik ben toch wel bang dat we daar iets van uh, gaan merken. Nou, laten we dan in ieder geval genieten van het mooie dat er dit jaar nog te Dat zou zien ik zeker is. doen. Dan noem ik ook die namen nog even. Ja. Dus uh, via Berlin te zien hier uh, in, uh, op Oerl... en daarna nog elders en uh, een verhaal. Uh, van die vier makers, waarvan de namen ons helaas ontschoten zijn. Nou ja, ik heb ze hier op een wijk staan, maar <laughs> doet er niet zoveel uh, toe. die is, is een hele, hele goede week, voorstel. Ja, Tot volgende week zaterdag te zien <laughs> op Oerul... en daarna ook op het over het IJ festival in Amsterdam in juli. En vanaf het najaar toert die voorstelling door het hele land. Maar van Warmerdam, dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Gaan, uh, ja, applaus voor, uh, voor Mark. Oerol uh, staat bekend om zijn uh, unieke locatietheater... met uh, voorstellingen midden in het bos of uh, in een verafgelegen afgelegen duinpan... waar je eerst een kleereind voor moet fietsen. Maar tien dagen theater tussen broedende vogels en kwetsbare planten en struiken... dat kan niet goed zijn voor de natuur, vindt u niet? Boswachter Joris Blankenaar van Staatsbosbeheer... die kijkt erop toe dat Oerol en natuur goed samengaan. En Laura Kors ging met hem op stap. Oké, okay, hier staan we bij een, uh, bij een locatie waar uh, Oerel en het publiek gewoon echt bij weg moet blijven, aangezien we hier een uh, school, school extra hebben zitten te broeden. En die, uh, ja, die mogen we niet verstoren. Alle broedvogels zijn beschermd. En uh, nou, hier hebben we zo'n locatie. Dit is een soort van... Uh, ja, wat groeit hier? Een grasveld lijkt het. Ja, het is een uh, graanveldje. En uh, ja, die scholksten is daar mooi middenin gaan zitten. Een mooi plekje natuurlijk. En het is een mooi uh, plat uh, veldje. Een soort open plekken tussen uh, de bomen. Dit, uh, ik zie een theatermaker hier inderdaad wel watertonnen naar kijken... Ja, ze willen natuurlijk graag wat doen. En zeker theatermakers, die kijken vaak gewoon goed naar, de, naar het veld, naar de ruimte, de mogelijkheden die ze hebben. En die willen graag daar wat mee doen, daarmee spelen. Dus uh, ja, ik heb de vraag ook zeker gekregen of ze hier dichterbij mochten komen. Nou, uh, in dit geval ging dat niet. En hebben we het iets moeten verschuiven. We zitten overigens in de auto, want het regent. Typisch oerlweer, zei je al. Ja, het, uh, het lijkt er toch een beetje bij te horen. Als het uh, niet de wind is, dan is het uh, wel de regen. Fietsen wat mensen langs met plastic zakken op hun, uh, op hun hoofd. Succes! Gaat het samen? 50.000 oerlbezoekers en de natuur... Ja, zeker gaan het samen. Ja. Uh, en Dat vind ik ook het mooie. Het is een zwaar beschermd natuurgebied aan alle kanten. Maar uh, als je maar mooi maatwerk levert op de plek. Dit kan wel, dat kan niet. En je spreekt met elkaar goede dingen af. Dan kan het zeker. Maar je kunt toch nog zoveel maatregelen nemen en voorzichtig zijn. Maar de natuur zal toch wel een klein beetje schade ondervinden? Ja, wat, wat heet schade? Tuurlijk, op het moment dat je een festival van 50.000 bezoekers hebt. Dan zul je altijd uh, na die tijd kunnen zien waar een tent gestaan heeft. Waar publiek gelopen heeft. Uh, dat soort dingen. Dus op die manier hou je altijd wel wat over. Maar goed, aan de andere kant, de natuur kan ook heel erg veel hebben. En uh, op het moment dat je twee maanden later uh, kijkt naar datzelfde terrein... Uh, dan zie je er over het algemeen helemaal niks van terug. Nou, de eilanders zijn allemaal trots op hun eiland. Volgen ze ook uh, jouw werkzaamheden rondom Oerl? Of je niet iets vergeet? Ja, dat, uh, dat gebeurt zeker. Uh, ik krijg wel telefoontjes van, uh, van eilanders die dan zeggen van... joh, ik zie daar en daar bijvoorbeeld een aggregaat staan... op een plek uh, waarbij een, uh, waar een nestkast in de bomen staat... Of uh, blijken er toch uh, schroevenbomen in te gaan? Nou, dat is sowieso iets wat nooit mag. Maar in... doen mensen dat dan, schroeven in bomen? Ja, gebeurt wel. Dan is het uh, in de vaart der volkeren uh, uh, hangt er in één keer toch decoratie in een boom. Nou, in dat geval is het heel makkelijk. Dat gaat er gewoon weer uit, want dat, uh, is, dat wordt echt niet geaccepteerd. Je moet je voorstellen, op het moment dat hier uh, in het bos uh, het hout geoogst wordt... Uh, dan gaat dit hout ook gewoon naar een zagerij, dus als daar een schroef in terecht komt, dan heb je kans dat een hele partij hout gewoon afgekeurd wordt. Even oh, dan... Dus daarom mag het niet, niet zozeer dat het slecht is voor de boom? Ja, op het moment dat je hout zou leveren aan een, uh, aan een zagerij bijvoorbeeld... en de, de, daar blijken schroeven in te zitten, dan gaat zo'n hele partij hout wordt, wordt afgekeurd... en dan krijgen wij daar onze opbrengsten niet voor. En... Maar wordt jouw salaris mee betaald? Dat wordt onder andere mijn salaris mee betaald, dus dat is heel belangrijk. <laughs> en een laatste vraag, puur vanuit een biologisch uh, oogpunt. Wildplassen. Is dat eigenlijk ook niet een klein beetje goed voor de natuur? <laughs> nou, als je het technisch zou bekijken en je trekt iedere keer de wc door... dan uh, gooien we 10 liter drinkwater, hup, zo weg. Dus op het moment dat je ergens een boompje pakt, vind ik dat echt niet erg. En dat plantje, dat kan er ook wel tegen? Of die, die, die broedende school extra? Zolang je niet over de school extra plast. <laughs> dat was... Uh... Postwachter Joris Blankenaar. Nou is het goed dat hij niet in de kerk in Midsland is gaan kijken. Nou, hoewel, dat is natuurlijk geen natuur. Maar het interieur van dat kerkje in Midsland... Uh, dat was nog nooit eerder zo bloederig. Er hangen spandoeken, er staan ijzeren hekken... en de preekstoel is behangen met zwart plastic. Het is het decor van de theatervoorstelling Dantons Dood. Een voorstelling over de felle strijd tussen twee kopstukken van... Uh, de Franse Revolutie, Georges Danton en Maximilien Robespierre. Ik heb er twee aan tafel, niet? Uh, allebei de, <laughs> de kempaden. Dat zou wel leuk zijn geweest misschien. Uh, de, maar wel de theatermaker, Joost van Heesik. En acteur, Sadetin Kirimisius. Jij bent Robespierre, hè? Ja. Ja, maar ja. Ja, ja. even voor de duidelijkheid. Ja. Een kerk behangen, wat ik zeg, met, met al die dingen. En dan blijkt dat van de week moet ook gewoon weer... Joost, moet er een kerkdienst uh, worden gehouden? Ja, uh, morgen. Oeh. Morgenochtend, ja. Oeh. Nee, dan moet alles weg. Uh, nee, nee, alles mag blijven hangen. Die dominee vond het wel spannend om in dat decor oh. een, een dienst te doen. En ik, ik doe zelf ook een preek. Oh, wat ga ja. je zeggen? Nou, een beetje over geloof, overtuigingen en revoluties ga ik wat uh, vertellen. Ja. Eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Okay, en en uh, heeft dat ook te maken met persoonlijk over. Uh, je bent in Egypte geweest. Je hebt je, ja. die, die opstand uh, destijds uh, van dichtbij meegemaakt? Ja heeft dat ook een rol gespeeld bij het maken van deze voorstelling? Jazeker. Um, ik denk dat ik mijn levensloop begon als een vrij cynisch jongetje... op de middelbare school. En dat ik eigenlijk dacht dat de wereld onveranderbaar was. En dat ik eigenlijk alleen maar de herhaling zag... van alles wat de geschiedenis uh, te bieden had. Um, en eigenlijk vanaf het moment dat Barack Obama gekozen werd... eigenlijk door met name jongeren en hun inzet... is dat ineens heel erg gaan schuiven in mij... En daar kwam eigenlijk de... Eh, nou ja, toen ik in Egypte was om daar voorstelling te maken over jongeren in de revolutie... is de bal eigenlijk helemaal onder de rollen geraakt en ben ik gewoon innerlijk geradicaliseerd. In ieder geval wat ik, wat ik daar meemaakte aan overtuigingskracht en, en geloof in een betere wereld... Mm -hmm. eh, ja, dat is voor mij een, een hele... ...belangrijke ervaring ja. geweest. Eigenlijk. En kwam je dat ook tegen in, in het stuk van uh, Büchner uh, Dantons dood? Of heb je dat ook geradicaliseerd? Nou, uh, ja, we hebben het behoorlijk bewerkt. Ja. Om eigenlijk één uh, grote vraag centraal te stellen, omdat het... Um, kijk, je kan wel iets vinden, maar het grote dilemma, denk ik... ...voor jonge mensen in Nederland is, is als je de wereld wil veranderen... ...als je denkt, um, ik zou eigenlijk dit willen, hoe ga je dat doen? Aha. En daarin tref en ik... hou je op? Ja. Ja. En, en daarom tref ik bij, in mijzelf in ieder geval altijd een enorme onmogelijkheid. Of ja. zo, omdat het geloven in verbeteringen is mm -hmm. zo moeilijk deze tijd. Want tegelijkertijd als je naar de afgelopen 2000 jaar kijkt... zien we hoeveel we verbeterd hebben. Dus er is heel veel mogelijk. Maar... Hoe je protest moet vormgeven en hoe je, je je eigen idealisme in die wereld zet. Nou ja, mm -hmm. over dat dilemma gaat ja. Dantons dood. Dat, dat dilemma uh, in. Dat, dat speelt nu natuurlijk in, in Turkije uh, met, met het uh, Taksim, uh, Speelt dat ook. Je, je hebt een Turks achtergrond, maar ja. houdt het je bezig? Uh, ja. Mm -hmm. ja. Uh, komt het ook terug naar jouw gevoel in deze tijd? Nou ja, het was, met natuurlijk dat toen het net begonnen was, waren we aan het repeteren. Toen had ik wel even een momentje van... Uh, wat, uh, wat, uh, wat een rare situatie. Uh, uh, uh, uh, uh, met, uh, met alle respect, uh, torriotjes spelen over revolutie, terwijl daar van alles aan, uh, aan de ja. gang is. Maar volgens mij is het een hele goeie, uh, hele mooie uh, gelegenheid dat je dan toch dat je met iets bezig bent dat dan zo bijzonder actueel blijkt te zijn. Ja. Ja. ja, We moesten ja. hem ook tegenhouden om geen ticket te boeken. dat ja. was ook wel Je was, je was je bijna... Ja, in, in, in, maar als ik niet had moeten repeteren, was ik gegaan. Ja. Ja, ja. Maar, maar kun je... Want je bent de Robespierre. Jij bent degene van de twee, van Danton en Robespierre... die tot het einde wil gaan. Die ja. ook de revolutie, de mensen die mee hebben gedaan aan de revolutie... als ze maar iets op een kerfstok hebben, kop eraf. Uh, ja. Ja, toch? Ja, op een gegeven moment loopt het uit de hand natuurlijk. Maar ja. in principe waren die bedoelingen heel nobel. Dus alles wat de revolutie zou kunnen tegenhouden moest uit de weg. Ja. En... Een actueel stuk dus, heel erg ja. actueel. Ja. Um, um, hoe, hoe heb je die, die tegenstelling voor de mensen die, die het niet zien... Uh, hoe, hoe hebben jullie die vorm gegeven? Hoe ziet dat er voor jou... Jij, jij wijst nu naar Joost, die moet het maar vertellen. Ja. Hoe ziet het eruit? <laughs> um, nou, voor mij is Danton... Ik heb geprobeerd van hem een soort metafoor... voor de moderne, westerse, decadente mens te maken. Die eigenlijk zegt, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid... Je moet doen wat je wil. En als iedereen dat zou doen, dan zou de wereld werkelijk beter worden. En dan gebruiken we geen geweld meer. Um, en dan is iedereen uiteindelijk gelukkig. Een hedonist, ja, een hedonist puur zang. Ja, een hedonist puur En daartegenover staat de fundamentalist. Die denkt, ja, maar er is wel onrecht. En er zijn mensen die andere mensen misbruiken. En als, we zijn niet allemaal losse ikjes. We hebben wel degelijk wetten en regels nodig... En de mensen die daar niet binnen willen horen, ja, die vallen erbuiten. Mm -hmm. En, en ja, die twee ideeën zijn in botsing met elkaar. Ja. Het mooie, mooie of het, het confronterende voor de bezoekers van die voorstelling is... dat ze niet vrijblijvend kunnen kijken. Is dat dit nee. Het is... nee, er is een heel belangrijk keuzemoment. De, de, op een gegeven moment wordt er een keuze voorgelegd aan het publiek. Ik weet niet of ik daarover te veel mag verklappen natuurlijk... Maar... Niet te veel. Nou, de, dat laten, we, laten we daarop houden. Ja. Inderdaad. Ja. Ze, moest, ze ja. moeten kiezen. Ze, ja. ze, maken, ze worden voor een keuze gesteld. En uh, als het goed is, kiezen ze. En als het. hangt er natuurlijk ook vanaf hoe het wordt gedaan. Maar uh, vanmiddag werd er uh, niet gekozen. Echt waar niet? Ja. Ja. Ik ben gisteren ja. bij die voorstelling geweest ja. en ik moest dus ook kiezen. Ja, uh, ja. <lacht> ik kan u niet vertellen. Ja. <lacht> dat is een beetje lullig. Ja. Maar uh, het, het, het, het geeft een soort gisbaar in, ja. in, in, in de kerk. Ja. Ja. Ja. Uh, dus. Ja. En de, vandaag werd er niet gekozen. Nou, uh, ja, de, de, nou, er de, werd ja. gekozen ja, om te het. blijven. Eigenlijk, die keuze ja, werd, ja, ja. werd gemaakt. En wat ik, wat ik daarmee probeer is eigenlijk... Um, ik vind de theatersituatie waarin je kijkt als toeschouwer en handelt als acteur... Dat heb ik geprobeerd tot, uh, uh, eigenlijk tot metafoor voor wat er in de wereld aan de hand is uh, te gebruiken. Namelijk, wij voelen ons toeschouwer van de wereld. Mm -hmm. Maar eigenlijk... Dus zouden we ook acteur kunnen zijn? Ja, Wij maar, kunnen ook, ook de mensen zijn die dingen veranderen. Het is maar welke keuze je maakt. Ja. En, ja. en consumeer je de wereld via het nieuws of de krant? En vind je er iets van? Of denk je, maar ik kan daar iets aan doen. Ja. En dat is een ja, fundamentele keuze waarvan ik hoop dat iedereen zich op dat moment eh, realiseert. En ga je demonstreren, maar wil je wel weten of je, je reiskosten natuurlijk ook ja, ja, hebt. Ja, precies dat, ja. dat idee. Ja, ja. Ja. Nou, dat zit in de voorstelling. <laughs> ja. Goed, uh, dank jullie wel. Uh, jullie spelen hem ook op het Overheid Festival nog op een heel bijzondere locatie. In de tunnel onder, onder het, uh, het uh, Centraal Station. Ja. Ja. Ja. Mooi. We hebben hier een locatie die eigenlijk meer doet denken aan een soort groot uh, uh, buurtconventie uh, met een volk dat wordt toegesproken. Ja. En daar zitten we heel erg in een soort underground situatie. Uh, een totaal andere, andere situatie, maar ik denk heel erg spannend. Goed, ik kom weer kijken. Dan tot ons dood. Prachtige voorstelling. Tot en met zondag 23 juni op Oerol En van 5 tot en met 14 juli op het Over het IJ Festival in Amsterdam. Joost en Heesik en Sadetin Kirim Dank jullie wel dat jullie hier waren. Gaan wij naar de 80 seconden. Ja, APPLAUS deze zangeres uit Friesland met Ethiopische roots. die weet als geen ander hoe je een plank uh, moet laten swingen. Samen met zeven muzikanten vormt ze de soulband Janesh. En hier vormt ze uh, in haar eentje de 80 seconden. De 80 seconden van. Janesh Sjoerdstra. Ga je gang. dirt was in my hands. I love the feeling, the smell as I throw it back to the earth. The earth, it's a cycle. It goes round and round. It goes back and forth. It goes left to right, like you, like me, like us, like we. The earth, it's a cycle. It goes round and round. It goes back and forth. It goes left to right, like you, like me, like I love to dig. I love the way the way The dirt is in my hands. I love the feeling, the smell as I throw it back into the earth. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love it. I love to dig. I love the way, the way the dirt feels in my hands. I love the feeling, the smell, as I throw it back into the earth. Dat is Sjoerdstra. Ja, en ook netjes, heel netjes, heel netjes binnen de tijd. Ja. Ja, dat is een bonus. Dat gebeurt bijna nooit. Nee, hè? we hebben ja, echt het... ons best gedaan. Ja, ja, ja. Ja. Maar normaal, normaal sta je bovendien ook met een veel grotere groep op het podium. Dus dan uh, is het misschien overzichtelijker, of niet? Uh, ja, mm -hmm. op zich, ja. Dan mag je ook langer spelen, hè? Nu? Nee, nee, Ik met een grote zeggen. groep. Ja ja ja, ja, ja, ja. Hier, ja, ja, ja. Misschien zo dadelijk na half vijf, wat mij betreft... ga je gewoon nog een keer een nummer doen, toch? Vinden we een goed idee? Ja, ja. ja. Ja, is goed. En hey, hey, Harry Hamelink, de muziekprogrammeur van, van uh, Urol, die staat daar nog. Die tipte jou, die zei, die moet je in de gaten houden. Dat is goed om te horen, niet? Ja, te gek. Ja, ik heb hem pas een paar weken geleden leren kennen. Mm -hmm. En uh, toen is hij bij mijn Asseries-show uh, geweest. En toen belde hij me van de week of wij uh, hier bouwden uh, spelen met z'n drietjes. Want uh, met z'n achter kon niet. Nee, dat is dan wel weer te begrotelijk. Ja, ja helaas. Uh, waar, waar leidt dit toe wat jou betreft? Volgende. Uh, nou, in ieder geval volgend jaar Oero lijkt me heel erg leuk. Yeah, yeah. <laughs> en uh, North Sea Jazz. We staan al bij North sea Round Roundtown dit, uh, dit jaar. Um, zoveel mogelijk festivals wat, wat ons betreft, ja. Yeah. Oké, okay, we houden het in de gaten. Dat weet ik zeker. Janesh, dank je wel. 28 juli te zien op het North Sea, Around Town in Rotterdam, 5 juli in Café Stiels in Haarlem. Dit was Opium op Oerol. Uh, ik dank de gasten, ik denk oké okay voor de gastvrijheid. Uh, wilt u reageren op dit programma? Dat kan. Opium Volgende week zijn we er weer, niet op Oerol... maar dan zijn we op het Festival Klassiek in Den Haag. Te gasten onder andere dan schrijfster Manon Uphoff... en acteur Hans Kersting over de meeuw. Uh, en uh, u kunt ook twitteren, je Opium Afro of je Hans Opium... en onze Facebookpagina liken, dat mag ook altijd. Uh, straks het sportform. Ik wens u alvast een fijn weekend. Fijn Oerel als u hier bent. Fijn weekend als u op de wal bent. Uh, en straks het sportforum op Radio 1 met Henry Schut. Henry, goedemiddag. Wat ga je doen? Goedemiddag. We hebben het onder andere over het sportnieuws van vandaag. Dat ook meteen belangrijk was in de hele sportweek. Victoria Campbell-Brown, atlete uit Jamaica. Is betrapt op dopinggebruik. Meervoudig Olympisch kampioen. Daar gaat het zo meteen over in ons forum. Ook over de Azië-trip van het Nederlands elftal. Hadden ze daar nou iets aan? Was het interessant of misschien eigenlijk wel helemaal niet?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 In Amsterdam is vanmiddag een man op straat doodgeschoten. Het gebeurde op de Transvaalkade in Amsterdam-Oost. Getuigen hebben de politie verteld dat ze verschillende verdachten zagen wegrennen nadat ze schoten hadden gehoord. De politie heeft een groot deel rondom de plek afgezet. Wie het slachtoffer is en wat de toedracht is, wordt nog onderzocht. Nelson Mandela gaat vooruit, meldt een kleinzoon van de oud-president van Zuid-Afrika. Volgens hem herstelt Mandela goed van een longinfectie waarvoor hij eind vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen. En uit de voorlopige uitslagen van de presidentsverkiezingen in Iran... blijkt dat de gematigde kandidaat Hassan Rouhani ruim aan kop gaat. Rouhani staat in de tussenstand op iets meer dan 50 Rouhani is de minst conservatieve van de zes presidentskandidaten. Dat waren de hoofdpunten. En dat weer. weer met Peter Kapers. -Muth. Eerder vandaag trok er een koufront over ons land en dat bracht vooral in het midden en noorden van het land kortdurende felle buien met zich mee. Op dit moment is het overal droog en vanavond blijft het ook in het midden en zuiden droog. In het noorden gaat het echter vanavond laat en aan het begin van de nacht wat regenen. Daarna klaart het ook daarop. Het koelt vannacht af naar een graad of elf. Morgen dan blijft het vrijwel overal droog en bovendien gaat de zuidwestenwind liggen. Die wordt in de loop van de middag zwak. De zon schijnt, maar er zijn ook stapelwolken die hier en daar de overhand krijgen. In het oosten kan het 20 graden worden, elders wordt het een graad of 18. En dan de komende week, dan hebben we perioden met zon, maar ook geregeld felle buien met onweer. De temperatuurverwachting is nog erg onzeker. Het zuiden van het land maakt in de loop van de week nog de grootste kans op zomerse temperaturen. Langs de lijnen, met Henry Schut. Goedemiddag, we bediscussiëren het sportnieuws van deze week... in het zaterdagse sportforum, waarin vandaag naast onze vaste gast Tom Boot... twee journalisten plaatsnemen, John Focus van de Volkskrant... en Sjoerd Mossou van het AD. We praten onder meer over een groot dopinggeval in de atletiek. Meervoudig Olympisch kampioen Victoria Campbell-Brown uit Jamaica is betrapt... En um, ja, dat is groot nieuws in de atletiek, maar eigenlijk ook in de hele sportwereld. Verder hebben we het over de Azië-trip van Oranje. Wat hebben we daar nou van geleerd? Misschien wel niks, misschien wel een heleboel. En Jong Oranje op het EK zit nog steeds in het toernooi, speelt zelfs vanavond de halve finale. En er was die veelbediscussieerde wedstrijd, die derde poolwedstrijd tegen Spanje. Um, voordat we het forum gaan openen, eerst even turnen en beachvolleybal. want in het beach stadium van Scheveningen, dat klinkt heel groot, maar dat is geloof ik speciaal gewoon gebouwd voor dit toernooi, er wordt deze week een Grand Slam toernooi gehouden, het belangrijkste beachvolleybaltoernooi toernooi van ons land. Uh, Floris van Horen bekijkt daar vandaag de kwartfinales waarbij Nederland nog is vertegenwoordigd bij de vrouwen. Uh, Floris, goedemiddag, hoe hebben die Nederlandse vrouwen het gedaan, want die zijn allemaal al klaar hè? Goedemiddag, Henry. Uh, de, de, de verwachting was eigenlijk een beetje dat Sanne Keijzer en Marleen van Iersel hier de eer zouden hoog houden. nadat uh, Sofie van Gestel en Madeleine Meppeling gisteren werden uitgeschakeld. Die laatste twee zijn momenteel de nummer één van de wereld. Sanne Keijzer en Marleen van Iersel zijn regerend Europees kampioen. Maar zij gingen er toch eigenlijk kansloos af uh, in de twee sets tegen uh, de Brazilianen Talita en uh, Lima. Dus dat was toch wel een tegenvaller. Gelukkig hadden we dan nog een uh, tweede koppel uh, in die kwartfinale... Eigenlijk uh, ja, heel verrassend erin gekomen. Jantine van der Vlist en uh, Marloes Wesseling. Zij zijn met een wildcard in het toernooi gekomen. En zij zijn wel doorgedrongen tot uh, de halve finales. In drie sets uh, wonnen ze van de Italiaanse Ciccolari en Menegatti. En dan hebben we vanavond in de halve finale toch nog een Nederlands koppel. Maar echt het koppel wat we het minst zouden hebben verwacht. Want uh, Van Gessel en Metelink, die waren favoriet. Die zijn eruit. Keizer en Van Iersel waren de tweede favoriet. Die zijn er ook uit. En in de halve finale vanavond, wat voor papieren hebben ze daarin? Zullen niet de favoriet zijn, neem ik aan? Nee, nou ja, ze hebben het natuurlijk eigenlijk heel makkelijk... want niemand verwacht meer wat van het. ze. Ze zijn al zo ver gekomen. Ze zitten nu natuurlijk in een roes. Ze hebben wel uh, de tegenstander van uh, Keizer en van Iersel uh, tegenover zich. Misschien dat ze nog wat uh, tips kunnen krijgen. Uh, ze maken allebei uh, deel uit van het beachteam Holland. Maar ze hebben eigenlijk helemaal niets te verliezen... Uh, het is voor hun één groot feest vandaag. Misschien is het een beetje hoog gegrepen de finale, maar de weersomstandigheden hier zijn natuurlijk wel heel uh, belabberd. Uh, door de harde wind hier uh, aan de zee uh, is de bal heel onberekenbaar. En daar kan misschien een outsider uh, voortoien hebben. Vanavond dus is dat in Scheveningen-Floris van Horen. Dankjewel voor nu. Roger Federer heeft zich geplaatst voor de finale van het grastoernooi van Halle. Hij nam in de halve finale revanche op de Duitse Tommy Haas... die hem vorig jaar in de eindstrijd had verslagen. Gemakkelijk ging het niet. Federer verloor de eerste set, won daarna de tweede en de derde... en speelt morgen in de finale tegen de winnaar van de wedstrijd Yushni Gasquet. In Rotterdam hebben de Nederlandse turners in een wat gedevalueerd kampioenschap om de nationale titels op de meerkamp gestreden. Edwin Cornelissen, wie was daar de beste bij de mannen? Bij de mannen hadden we Casimir Schmid, 17 jaar oud. Of jong moet je eigenlijk zeggen. Uh, vorig jaar was hij Europees juniorenkampioen op sprong. En nu uh, in zijn eerste jaar als senior meteen Nederlands kampioen op de meerkamp. Uh, in, ja je zei het al, een gedevolueerd veld. Want Bart Durlo turnt geen meerkamp hier. Is net terug van een blessure. Kan nog niet een fatsoenlijke afsprong doen. En dat betekent dat hij in ieder geval meedoet om het meedoen. En om in ieder geval weer wat wedstrijdenervaring mee te, mee te pakken. En uh, ja, hij wilde absoluut niet ontbreken bij een toernooi in Ahoy. Waarvan de tweede ring overigens is afgesloten. De eerste ring goed bezet is. Er schijnen hier zo rond de 10.000 mensen rond te lopen die naar allerlei turndisciplines kijken. Ook naar ritmische gymnastiek, trampolinespringen, acro, uh, jazz noem het allemaal maar op. Maar goed, die zagen dus ook deze Bart Durlo in actie zonder afsprong en dat betekende dat hij dus ook geen meerkamp turnde en dat hij geen rol van betekenis in het klassement ging spelen. Anthony van Asje liep hier rond op krukken, want ook hij een uh, echte meerkamper is geblesseerd geraakt een uh, aantal maanden geleden en uh, kan niet meedoen. Kan nog helemaal niet turnen op het moment. Is lang uit de roepen. Jeffrey Wammers heeft een tijdje geleden besloten voor zichzelf... dat hij geen meerkamp meer draait, omdat hij voltige haat, het toestel. En dat betekent dus dat het een uh, gedevalueerd veld is. Maar toch, Casimir Schmid in zijn eerste jaar als senior uh, kampioen geworden. Dat is uh, al met al een mooie prestatie. En hij is al een uh, waardevolle kracht voor de komende jaren in het Nederlandse team. En de vrouwen, ook daar geen grote namen, of wel? Uh, de vrouwen zijn zojuist begonnen met hun uh, meerkamp. En uh, daar zijn wel een aantal grote namen. Celine van Gerner is terug van weg geweest. Na de Olympische Spelen hebben we niet zoveel meer van haar vernomen. Ze heeft zich toegelegd op uh, andere zaken. De studie bijvoorbeeld. En uh, nu is ze er weer. Want ze wil uiteindelijk wel gaan schitteren op het WK. Dat in uh, oktober wordt gehouden in Antwerpen. Dat betekent dat ze zich weer uh, wil laten zien. En uh, ja, zij is wel de gedoodverfde favoriet om hier de kampioen te worden. Maar ze zal moeten afrekenen dan bijvoorbeeld met Noël van Klaveren. De grote verrassing van het Europees kampioenschap twee maanden geleden in, in Moskou. Zij pakte daar een zilveren medaille uh, op, het, uh, op het onderdeel sprong. En uh, ja, zij is ook een echte meerkampster. Dus dat beloofde op voorhand een mooie strijd tussen die twee te worden. Maar die strijd is al meteen ja, min of meer geëindigd. Want Noël van Klaveren viel meteen twee keer van haar eerste toestel de brug af. En dat betekent in feite dat haar klassement wel omzeep is. En dus moet het wel heel raar lopen. Wil Selina van Gerner, net terug van weg geweest, uh, haar titel mis gaan lopen. En dan is alles toch weer min of meer als bij het houden. Dat is dus de meerkamp, dat is vandaag. Maar als Jan Teunen denkt in Nederland, eh, Edwin, dan denk je aan Epke Zonderland. Die komt morgen pas. Uh, ja, Epke Zonderland heeft uh, net als de andere specialisten zoals Jeffrey Wammes uh, in ieder geval de vrijstelling gekregen. Hij hoeft zich niet te kwalificeren voor toestelfinales. De toestelfinales zijn morgen. Ja, Epke Zonderland zal ongetwijfeld kampioen gaan worden op uh, zijn toestel de rekstok. Hij komt ook in actie op brug. Jeffrey Wammes doet een aantal toestellen, maar het zal niet heel veel zijn. Eigenlijk is zo'n uh, NK iets waar de turners, de meeste turners, niet heel erg op zitten te wachten. Ze denken toch heel vaak in trainingsopbouw richting een groot toernooi. En dat grote toernooi is het WK. En dat NK is dan een een soort van hinderlijk tussendoortje. Dus niet een echt piekmoment. En dat betekent dus dat het meer ambassadeurswerk is. Het feit dat je eventjes je laat zien aan het publiek. Want zoveel gelegenheden zijn er niet om de turners in Nederland in actie te zien. Dan dat ze daar echt op hun top willen presteren. Dus verwacht geen wonderen van Epke Zonderland. En ook niet van Jeffrey Wammes. Maar ze zijn er in ieder geval wel. Ze komen in actie. Dat geldt overigens niet voor Jury van Gelder. Die een elleboogblessure heeft opgelopen. En geen enkel risico wil lopen richting dat WK. Hij laat zich hier alleen maar zien buiten de arena om handtekeningen uit te delen. Edwin Cornelissen vanuit Rotterdam, dankjewel. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En in het forum neemt vandaag plaats Sjoerd Mossou. Mocht u denken, welke Sjoerd Mossou? Het gaat over de award-winning Sjoerd Mossou. Goedemiddag, ja. want je hebt weer eens een prijs gewonnen deze week. Wat was het deze keer? Uh, dat was een, een publieksprijs voor het beste sportboek van 2012. En dat was het boek Aventje Nak, um, een liefdesverklaring... En uh, ja, daar heb ik die prijs mee gevonden. Ja, noem moet maar niks. Want je wint dan die prijs van andere genomineerden als Geen Genade. Het boek over Andy van der Meijden. En Gijp, het boek over René van der Gijp. Hoe krijg je dat voor elkaar? <laughs> uh, nou, dan moet, dan moet je bij de NAC-supporters zijn, <laughs> denk ik. Die hebben daar natuurlijk massaal op gestemd. Uh, ja, die, die hebben dat, dat boek Avondje NAC eigenlijk vanaf het begin uh, in het hart gesloten. Dat voelde je eigenlijk aan alles wel. En toen die stemming kwam, toen die uh, verkiezing kwam... Toen, toen zijn ze daar eigenlijk massaal achter gaan staan. En, uh, en daarom heb ik, denk ik, van uh, Gijpen en Gegenade gewonnen. Ja, die hebben dat heel slim gedaan. Maar Ja. Het is dus toch het ook waardering, neem ik aan. Je ziet wel als een grote waardering. Ja, nee, maar er waren, er waren tien nominaties. En Gijp en Genade en zaten daar inderdaad ook bijna. Als ja. je naar die verkoopcijfers kijkt. Dan denk je, dat wordt een kansloos verhaal. Hoe verhouden die zich tot jouw verkoopcijfers? Uh, nou, dat is wel uh, mal, uh, mal tien of twintig, uh, denk ik. Uh, dus dat is, dat is nogal wat. Maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk om dat het publiek ook uh, in, in een soort van in actie komt. En uh, de mensen die, uh, die, die zich met nak verbonden voelen, die voelen zich ook emotioneel verbonden bij zo'n ja, boek. Ja. En uh, die gaan dan allemaal stemmen, zo ja, werkt en je dat. hebt misschien nog een verschil tussen een boek kopen... en een boek echt goed vinden. Dat zijn nog twee verschillende dingen. Ja, ja dat is ook zo. Maar ik denk dat vooral... Het, wat ik net zei, dat dat de grootste... rol. Er zijn geen, geen René van de supporters hè. En er zijn wel NAC-supporters. Dus die, die, die, die, die hebben daar ook echt een binding mee. Ja, ja. En die willen ook... Uh, precies om die reden willen ze winnen. Wat is jouw sportmoment van deze week? Um, ik denk toch die goal van, van Westi Snijder tegen China. En omdat het in de eerste plaats was het een um, geweldig doelpunt. Echt een, uh, een van de mooiste goals van het Nederland zelf al dit jaar, denk ik. Uh, maar vooral ook om de context. Uh, Snijder is natuurlijk een speler die, uh, die een tikkie heeft gehad, zoals het zo in voetbaltermen heet. Aanvoerdersband afgenomen op een hele uh, ja, op een cruciaal moment in zijn loopbaan, denk ik. En, en dan zo'n goal maken, dat is toch wel, uh, ja, dat gaf wel een aardige lading aan die hele discussie. Hij komt straks uitgebreid uh, ter sprake uh, na vijf, als we het over het Nederlandse al gaan hebben. John Volkers, goedemiddag van de Volkskrant. Wat is jouw favoriete sportboek eigenlijk? Mijn favoriete sportboek van dit moment? Nou ja, uh, Pegels en Pingelaars van collega Willem Vissers, zal ik maar zeggen. Nee, nou, ik was oh. erg gecharmeerd van het boek Onvrije Oefening van Stasja Keuler en uh, Simone Heitinga. Die hebben eindelijk eens beschreven wat voor praktijken er in het tunnen zijn voorgevallen de, mm. de afgelopen twintig jaar. kregen een eervolle vermelding. Uh, maar ja, maar dat hond. is het minste wat ze verdiend hadden. Ik, had ze echt, uh, ik, ik vond het echt het sportboek van het jaar. Uh, literair ongetwijfeld niet, maar journalistiek. Er stond heel veel nieuws in ook voor jou. Ja, er stond heel veel nieuws ja. in. Dat is het, het sportboek van het jaar. En daarom vind ik het uh, matig dat de jury tot iets anders heeft besloten. Maar goed, de jury wordt gevormd door mensen die geen enkel bedoel hebben van, van tunnen en, zo, en dit soort maar. zaken. Ja, de, de, de, de prijs van de jury ging naar Wilfried de Jonge. Kop in de wind. Ja. ja, dat is prima. Dat is ja. natuurlijk een, een literair zeer verantwoord boek van, uh, van uh, Wilfried. Ik kan er niet over ja. oordelen. Ik, uh, er worden veel boeken over wielrennen geschreven. En, en nu komt er eindelijk een keer een boek over turnen. Eindelijk doen mensen eens een boekje open. Ja, dat is echt een hele mooie term in dit geval. Ja, dat boek had gewoon uh, op één moeten staan. Geen, geen twijfel aan na het uitkomen van mij. Je punt is duidelijk. Wat is jouw sportmoment van deze week? Ik was dinsdag in Zwolle, dinsdagavond. En uh, dat was bij een uiterst treurige aangelegenheid. De Nederlandse uh, volleybaltalenten speelden tegen Japan. Uh, de oudere speelsters waren toch allemaal verzameld. Want iedereen kwam daarvoor die die minuutstilte. Voor Ingrid Visser, de betreurde Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. En ik ben mijn verhaal toen begonnen met, uh, uh, met de vaststelling dat, de dat het nummer 15 ontbijt brak in de Nederlandse opstelling. Dat was het nummer van Ingrid. Vorig jaar bleek het ook al niet gebruikt. Iedereen hoopte nog dat Ingrid zou terugkeren in de Olympische selectie. Nederland was vorig seizoen immers nog in de race... voor uh, plaatsing voor de Spelen van Londen. Uh, toen is dat 15 uh, doelbewust niet gebruikt. Nu leek het een omissie of een, een mooie eer. Maar vanmiddag is bekend geworden bij de uh, herdenkingsbijeenkomst te Almere... dat de Nefobo... Uh, het nummer 15 voor altijd aan Ingrid Twister heeft toegeschreven... en dat niemand ooit meer met dat nummer zal spelen. Dat is wel een hele mooie eer. Ja, dat is een bijzonder gebaar. Tom Boot, juist op het moment van deze week. Even nog, dit, bij de NBA is dat gebruikelijk. Dat supersterren, hè, mensen die aanspreken... bij de club een vlag krijgen. In, de, in het plafond hangt dat. En het nummer wordt nooit meer gebruikt. Hè. Michael Jordan bijvoorbeeld. Uh, mijn moment is eigenlijk een dag... En dat is de bijzondere zondag van uh, vorige week, zou ik maar zeggen. Op sportief gebied, internationaal, erg goed. De handbalvrouwen die van Rusland wonnen. En zeer verrassend in Rusland. En wat nog verrassender was, was het verschil. Deze Tja. week hebben we trouwens hele rare wedstrijden met verschil. Want ik herinner me nu, Denemarken, Armenië, 0-4. Mm -hmm. Dat was ook even een verschil natuurlijk. Hè. En een NBA-wedstrijd, de derde in de play-offs... 35 punten verschil voor San Antonio tegen de supersterren van Miami. Maar oké, okay, het verschil. Dan volleybal, andere uh, de heren. Die zijn weer terug in de World League, zou ik maar zeggen. En twee keer van Japan gewonnen. Zondag dus ook. En ik heb het gevoel dat dat de goede kant op gaat. Ze zijn heel erg diep gevallen na 1996, een 1996 gouden medaille, zou ik maar zeggen. En Jong Oranje, ook op die zondag, die met vijf 1 won van uh, Rusland. Jong Rusland. Ja. En verder nog twee individualisten, individuele mensen. Joost Luiten, die golftoernooi golf in uh, Oostenrijk won. Fantastische prestatie, een wereldprestatie denk ik. En Bouke Mollema, we zijn niet zo verwend met uh, wielersuccessen. Die de tweede etappe van de uh, Ronde van Zwitserland won. Dus het was een gouden zondag eigenlijk voor de Nederlandse sport. Ja. En wat ik eruit concludeer is dat er toch heel veel potentie in dit kleine sportieve potentie in dit kleine land is. Het was een bijzondere zondag. We beginnen nu het forum met uh, sportnieuws van vandaag. Normaal gesproken doen we dat dan ook wel eens voor het forum... maar ik wil graag dat jullie erover meepraten. Uh, uh, want zo groot is het wel dat we er, uh, het uitgebreid over kunnen... en misschien wel moeten hebben. De Jamaicaanse atlete Victoria Campbell-Brown... is gepakt op het gebruik van een verboden middel. Op 4 mei, om precies te zijn, werd ze betrapt... op het gebruik van een vochtafdrijvend middel... Gisteren bleek dat ook de beestaal positief is. Het slikken van plaspillen kan de toediening maskeren van bijvoorbeeld spierversterkende hormonen. Victoria Campbell-Brown is een grote dame in de atletiek, want ze won onder meer zeven Olympische medailles op de 100 en de 200 meter onder andere, waarvan drie van goud. Aan de telefoon is onze atletiekverslaggever Leon Haan. Leon, goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht jij vanochtend toen je dit nieuws hoorde? Ja, ik was natuurlijk verrast. Um, het is een uh, grote dame in de atletiek. Dat is een ding dat zeker is. Um, ja, Eigenlijk samen met van Jelena Isenbaeva... en met uh, de Amerikaanse sprinter Allison Felix... is zij eigenlijk een beetje het boekbeeld van de, van de vrouwenatletiek momenteel uh, in, de, in de wereld. Ja, En als zij dan toch betrapt wordt op het gebruik van doping... dat is, uh, dat is natuurlijk heel slecht, uh, slecht nieuws voor, voor de atletiek. Ja, en hoe slecht precies? Dat, dat zijn dingen die lastig om, om te omschrijven zijn. Maar is dit echt een dreun voor de sport? Moeilijk kijken de vorige echte grote dreuners te hebben om, om een, een, een, een vrouw, was natuurlijk Marion Jones. Ja. Die was nog wel van een iets grotere statuur, omdat ze natuurlijk ook op het verspringen uh, geweldig goed was, Marion Jones destijds. Um, ja, kijk, Jamaica uh, zit de toon uh, de laatste jaren op de sprint, uh, zeker bij de mannen. Bij de vrouw is het een continue strijd met, uh, met de Verenigde Staten. Ja, uh, Veronica Campbell-Brown, uh, hij had eigenlijk een, een, een, ja, gewoon een, een schoon uh, blazoen, of hoe moet je dat precies zeggen, ja. maar dat was nooit in afspraak gekomen. Ja, en uh, ik, ik heb geen idee hoe ik deze dopingzaak moet, uh, moet duiden, want ja, ik denk eerlijk gezegd dat het een op zich staand uh, geval is. Zij maakt uit van een kleine trainingsgroep, um, traint voornamelijk in de Verenigde Staten. Ja, hoort dus niet bij de groep van Usain Bolt of, of Johan Bleek of, of uh, S.F. Paul. Bij wie wel ja? dan? En bijna Amerikaan Lens Brown, yeah. en dat is dan ook de, de coach van Tyson Gay. Um, ja, dat is natuurlijk een andere grote troef in de internationale atletiekwereld. Maar het is een blijft een feit dat, dat met, met die positieve dopingplas van, uh, van Veronica Kimball Brown dit een, een zware slag is voor de voor de -atletiek. Ja, je, je, je gaat, jij je probeert zelf inderdaad het al breder te trekken. Is dat iets wat je moet doen in een individuele sport? Bedoel, als zij dan betrapt wordt, moet je dan inderdaad ook kijken naar haar teamgenoten, de mensen waarmee ze traint. Of in dit geval, ze is Jamaikaanse. Nou, jij, jij zegt al, ze traint in Amerika. Nou, nee, eigenlijk mag het niet. Nee. Ik, ik, ik heb het net al aangegeven, maar eigenlijk mag het niet. Ik bedoel, ik moet me puur aan de feiten houden en toen en, en, en is geconstateerd dat zij uh, positief getest heeft... En ook de beesten was positief, dus ze zal ongetwijfeld een schorsing opgelegd krijgen vanuit uh, vanuit de IAF. Ja, maar je kent die uh, weer dat een beetje, want is bij wielrennen is het vaak dan de vraag, hè, opereren wielrenners in hun eentje als ze betrapt worden op het gebruik van doping? Er wordt dan vaak gezegd van, uh, ja, dat geloven we dan heel vaak niet, uh, omdat dat toch ook een, een ploegensport is. Hoe zit dat in de atletiek? Jij loopt daarin rond. Zijn dat eenlingen die ook echt solo handelen? Ik zijn maar goed, hier hebben we natuurlijk wel sprintersgroepen. Dus ja, kijk, ik ga ervan uit dat um, elke atleet uh, volledig zijn eigen plan trekt. Uh, daar uh, kan hij of zij wel gesteund worden door, uh, door een coach of door, door, door, door medici. Um, maar ik ga er dan nog niet van uit dat er uh, groepsmatig uh, uh, uh, zeggen, de grens opgezocht wordt. Ja, nog even over haarzelf. Ze is 31 jaar. Um, ze zal voor twee jaar geschorst worden, denk ik. Einde carrière? Einde van een grootse toch wel carrière? Ja, dat lijkt er wel op. Ik, jij zegt twee jaar. Ik denk zelf vier jaar. Nou goed, ze uh, nee, nou, is 31 maar. inderdaad. Ja. En naarmate je ouder wordt, verlies je haar snelheid. Nou, bij de afgelopen Olympische Spelen in Londen uh, viel ze buiten de medailles. Dus ja, god, uh, als het gaat om de 200 meter. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het voor haar heel erg lastig wordt om het allerhoogste niveau uh, weer te gaan halen. Uh, dus ja, uh, opmerkelijk, opmerkelijk, maar ja, helaas uh, negatief sportnieuws. Ja, negatief sportnieuws in uh, deze sport. Uh, eerder deze week kreeg Rutger Smit te horen... dat hij twee uh, bronzen medailles erbij krijgt. Eén EK-medaille en één WK-medaille. Omdat er een Wit-Russische kogelstoter, uh, Michenevic, uh, is betrapt. Uh, Smit vertelde deze week dat hij niet verbaasd is over dat nieuws. Ja... Nou ja, weet je, dat, je, je, je hoort, ja, ik, ik zit al, uh, ik behoor al 12 jaar tot, uh, tot de top en je hoort in je shipping, hè, en je ziet dingen en ja, weet je, je, weet, je groeit er helaas mee op dat, uh, ja. dat er gebeurt. Maar ik heb ook, zoals, in, uh, zoals tijdens het WK in 2005, toen heb ik de meeste mensen verslagen. Ook, ook hij deed daarom mee en hij is uiteindelijk daarop gepengd. In 2005 is uh, nu die urinestal positief gevonden. Daar werd hij vijf en ik werd tweede. Dus ik weet ook dat ik het zonder kan. Dus, uh, dat, dat, dat blijft uh, gewoon de motivatie. En je moet er ook niet te veel aan denken. Uh, je moet door blijven gaan, je moet te gretig blijven ondanks dat, dat je weet dat het gebeurt. Dat zei Rutger Smit, vrij nuchter hè, over dit onderwerp. Je kan ook heel boos worden, lijkt me Leon, want hij was toen vierde. Als hij in één keer op de derde plaats had gestaan... had hij toen die blijdschap gehad. Is dit nou een heel groot probleem in deze sport? Want het, het komt zo af en toe, of nou ja, zo af en toe... dit jaar zijn er best wel veel dopinggevallen eigenlijk al naar voren gekomen. Is dit een heel groot probleem? Ja, het is natuurlijk het, het, het probleem van de topsport. Ik bedoel, je, je merkt in alles dat de topsporters die zoeken altijd een grens op. En ja, soms proberen ze zelf die grens uh, eroverheen te gaan, in de hoop dat, uh, ja, dat ze, laat maar zeggen, de dans ontlopen. En ja, dat maakt natuurlijk het hele, hele lastige, de, de, de dopingcontroleurs. Die hebben natuurlijk van tevoren een, een lijst waar ze, uh, waar ze specifiek naar kijken, naar alle producten. En de, de wetenschap uh, die, die probeert op die dopinglijst vooruit te lopen. Dus ja, kijk, zo is het heel erg moeilijk. Maar ja, elke, elke uh, echte topsporter, denk ik, die probeert om toch uh, iets te kiezen wat voor hem het beste is, maar wat nog, wat nog mag, wat nog veilig is. En ja, daardoor... Uh, Daardoor krijg je dit soort, dit soort gevallen. En het, het, het maakt het gewoon heel erg lastig. Het is bijna onvermijdelijk, want uiteindelijk gaat het om heel erg veel geld. Maar Le Leon. Brengen, brengen te lopen. Ja. John, hier aan tafel. Ja, Leon, de, de uitslag van de Olympische Spelen van 2004. Ja. Alle krachtonderdelen, heb ik volgens mij vorig jaar kunnen opmerken. Hebben allemaal een andere winnaar gekregen. Van, van Adrian Ernest tot, tot die andere Hongaar de kogelslingeraar is veranderd. Dat, dat is toch niet even een praatje over wetenschap en grenzen opzoeken. Dat is toch een verziekte boel. Dat is toch een hey. totaal verziekte wereld dan. Ik ben Adrian Anders gaan opzoeken in Hongarije in 2005. En ja, de, de, de man gedroeg zich verdacht. Hij bleek verdacht. Hij is gevlucht voor de, voor de dopingcontroles. Kortom... In de Oostbloklanden uh, is altijd is, is, daar zijn altijd de winnaars gekomen van die krachtonderdelen in atletiek. En ze zijn allemaal niet te vertrouwen. Nee, dat ben het een beetje eens, ik ben een beetje eens. Kijk, en nu noem je het, het meest markante voorbeeld uh, van, van Adrian Anous. Ja, die volgens mij uh, destijds een soort blaad liet, uh, liet, liet uh, zeggen, op zijn extra blaad liet aanmaken ja. om, uh, om op die manier de dopcontrole uh, te kunnen ontlopen. Um, ja, dat is natuurlijk een, een heel, heel schrijnend voorbeeld. Ja, ik denk dat je de, gelijk hebt dat dit soort voorbeelden uh, uh, zo schrijnend zijn... dat het uh, niet eens zozeer meer de grens opzoeken of net de grens over, over, overgaan is... maar dat het veel erger, uh, veel erger nog kan zijn. En je, praat nu, je hebt het nu echt over specifiek Oostbloklanden... we zijn natuurlijk generaliseren bezig, we moeten wel door bij, zeg maar... Oostbloklanden en, en, en krachtnummers, uh, ja, misschien dat daar... Uh, ...mensen eerder geneigd zijn om grotere risico's te nemen... Te nemen ...omdat dit een manier is om, om, om extra veel geld te verdienen. Nou, dat lijkt de, de controle de... daar gewoon slechter is geregeld, zoals oh. je weet. Oh. Out of competition controleren aan de oostkant van Europa... ...is een bijna niet uh, te volbrengen karwei. Nee, maar dat, ge maar dat geldt natuurlijk eigenlijk ook, uh, ook voor andere, andere gebieden. Dat geldt ook voor, voor Afrika of waar ook. Ik bedoel, hm? het blijft natuurlijk altijd een, een, een, uh, een moeilijke, moeilijke strijd... om. Ja, al die controles door te voeren op de juiste momenten. En uh, ze doen er wel steeds meer een best, laat we zeggen, om, uh, om, om, om te proberen de sporters die verdacht zijn om die uh, om die op die manier uh, te tikkelen. Maar ja, het, het blijft natuurlijk een. Het blijft natuurlijk lastig om. Ja, om, die doping, om die dopingproblematiek aan te pakken. Leon, heb jij het idee dat de sportatletiek... zoals de sportwielrenner dat wel probeert... is een totaliteit probeert om dit probleem op te lossen? Want het lijkt nu, alsof er steeds wordt gezegd... ja, individueel geval. Um, uh, het waren dus inderdaad die, die krachtsporten uit 2004. Het is nu een geval. Maar als je het allemaal bij elkaar bekijkt in 2013... ik zie hier nog Olympisch kampioenen op de 1500 meter... Uh, Europees kampioenen op de 60 meter indoor. Twee Turkse dames zijn dat. Sean Crawford is weer geschorst. Uh, het, het is eigenlijk alles bij elkaar veelomvattend en misschien wel net zo'n groot probleem als in het wielrennen. Ja, maar het is ook een grote sport. Kijk, ja, ja. dat is ook zo. Maar ja, laten we niet vergeten dat het een gigantisch grote sport is, atletiek. Ik ja, bedoel, maar probeert uh, de sport zelf daar iets aan te doen? Nou, ik denk dat uh, in de atletiek en in het wielrennen de, de meeste controles uh, plaatsvinden. En, uh, dus wat dat betreft denk ik dat, uh, ja, dat, dat er wel het een en ander aan gedaan wordt. Ja, hier aan tafel. Hebben jullie nu het idee ook dat je dat mensen anders gaan kijken naar deze sport. Het is zijn dopinggevallen in de atletiek, zoals we dat bij het wielrennen volgens mij wel allemaal voelen, uh, de oorzaak van dat je toch wat anders naar zo'n sport gaat kijken. Nou, persoonlijk kijk ik altijd zo naar kogelstoten. <laughs> okay. ja, ja, dat dat, dat is wel zo maar goed, het gaat vandaag over loopnummers. Nee, klopt. Die we allemaal mooi vinden, de 100 en de 200 meter. Nou, je wordt er heel cynisch van en als, als gemiddelde uh, liefhebber. Um, Denk je ook weer gelijk aan Jamaica. En ik geloof gelijk als jullie zeggen dat het eenlingen zijn... Maar de Jamaicaanse prestaties zijn natuurlijk ongehoord de laatste, nou wat is het, acht jaar. Ja. En uh, dan, dan is het extra pijnlijk dat het hier om de Jamaicaanse atleten gaat. En dan is het toch, dan ga je als, hè, ik zeg nog eens, nog eens een keer, gemiddelde kijker, ga je daar toch, uh, krijg je daar een raar gevoel van in je maag? En dan denk je van, ja, wat, wat, welke cultuur zit hierachter? Want dat is het vaak. Het is de cultuur die in de sport sluipt. En daar. Um, ja, en in daar welke sport kan je dan afvragen? Ja, alleen in deze sport? Of alleen in deze sport en het wielrennen? Of misschien wel in alle sporten? Nou, ik denk, ik, ik denk in bijna alle sporten wel. Ja. Want het heeft inderdaad te maken met het opzoeken van grenzen. Alleen het wielrennen heeft, heeft, heeft de cultuur van het peloton daarbij. En dat heeft niet, dat heeft niet iedere sport. Ja. Kijk, het voetbal, om het daar even een andere grote sport te noemen... daar wordt ook doping in gebruikt. Maar daar bestaat geen peloton. En daar bestaat volgens mij ook geen cultuur van een peloton. Dus dat gebeurt bijvoorbeeld in clubverband. Heb je dat met, zul je dat tegenkomen? Maar ik geloof niet dat het in het voetbal een alomvattende cultuur is zoals dat, dat in het wielrennen het geval was. Ik nee. denk ook dat atletiek wat dat betreft iets individueler is. Um, maar dat het een, een, een collectief een topsportprobleem is, dat is wel duidelijk, ja. Ja, Ton, mee eens? Collectief topsportprobleem, dit? Ja, ik denk het wel. En vandaag bewijst dat dan, zo'n kopstuk? Ja, nou, ik denk het daar. Nou, collectief, dit is individueel. Bij wielrennen is het wel collectief. En Sean uh, gaf net even het voorbeeld van Oost-Europa. Daar is het zeker collectief. Ja, en ik, ik ben zo benieuwd hoe, hoe men dit uitzoekt gaat mij vragen, heb je al eerder gebruikt aan dat meisje? Wat is de rol van de coach geweest? Ja, Want ja. dat lijkt me heel erg belangrijk. Nou, het nieuws is nog vers, dat gaan we waarschijnlijk vandaag of de komende dagen horen. Wij danken Leon Haan voor zijn uitleg. En we zijn terug zometeen na het nieuws van vijf uur met onder meer... gesprekken over voetbal, Jong Oranje en ook het Grote Oranje. Tot zo.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 en antwoord op uw vragen in het antwoordapparaat. Morgenmiddag om kwart over twaalf in de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.